Het was al een paar jaar bekend dat in de haven van Beirut een gevaarlijke hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen. De Arabische nieuwszender Al Jazeera meldt dat op basis van berichten van ambtenaren. De explosieve stof zou zeven jaar geleden in de haven zijn opgeslagen. Dat gebeurde nadat een schip dat op weg was naar Mozambique pech kreeg voor de kust van Libanon. De ambtenaren die zouden er herhaaldelijk op hebben aangedrongen dat de gevaarlijke lading weggehaald moest worden. Maar dat is nooit gebeurd. Het weer droog en vrij zonnig, 23 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. De komende dagen blijft het tropisch warm. Vooral in Zuid-Nederland is dat, temperaturen daar boven de 30 graden. Dit was het weernotioneel. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 die men richting Alkmaar tussen Oudekerk en de Amstel en als Meer een kwartier vertraging. Er is wat vertraging op de Ring A10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 Het muziekmuseum. Kijk ook op het muziekmuseum.nl. Hey, everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Lead off from my job and I can't for to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Come on! Party. Come on, I can't get started, come on I can't afford to check it I wish somebody'd come along and run into it and wreck it Everything is wrong since I've been without you Every night I lay awake thinking about you Every time the phone rings, sounds like thunder Some stupid jerk trying to reach another number Come on, since I've been without you Come on, steady thinking about you Come on Stupid jerk trying to reach another number Everything is wrong since I last saw you, baby I really want to see you and I don't mean maybe I'm doing everything trying to make you see That I belong to you, honey, and you belong to me So come on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 En dat is de week waarin op 29 juli 1964 TV Noordzee haar eerste testuitzendingen start vanaf het Rem-eiland voor de kust bij Noordwijk. De officiële eerste uitzending van TV Noordzee is op 15 augustus 1964. Het eiland van de reclame-exploitatiemaatschappij is eigendom van scheepsbouwer Cornelis Verolme en vijf andere zakenlieden. Zij zullen vanaf dit kunstmatige eiland radio- en televisieuitzendingen verzorgen. Maar al op 17 december 64 werd de zendapparatuur door de Rijkspolitie en de Koninklijke Marine in beslag genomen. TV Noordzee verandert daarna in televisie-radio-omroepstichting en wordt in 1966 toegelaten tot het publieke omroepbestel onder de afkorting De Tros. De muziek waar we net mee begonnen uit week 31 is van Chuck Berry. Hij is in de Chess Studio op 29 juli 1959 om de liedjes Betty Jean en Country Line op te nemen. Maar precies twee jaar later, op 29 juli 61, neemt hij Come On op. Het liedje wordt vooral bekend als de debuutsingel van de Rolling Stones uit 1963. En bijzonder is op het liedje wat we net hoorden is dat de moeder van Chuck Berry meezingt. Zij heet Martha en we hoorden haar duidelijk meezingen. Straks tijdens deze rondleiding muziek van een Brits platenlabel... wat tussen 1979 en 1986 bestond als thuisbasis voor de Britse ska-muziek. En dadelijk ook nog een Nederlandse band... die begin jaren 70 razend populair is in Japan. Er verschijnt zelfs een live LP van de groep... opgenomen in het Land van de Reizende Zon. En dadelijk ook nog een nummer van Radiohead uit 1992... wat verdacht veel lijkt op een hit van de Hollies uit 1974. We gaan ze alle twee beluisteren. Ja, dan kunnen we het goed vergelijken. En muziekvrienden, we hebben natuurlijk de langspeelplaat van de week. Dat is deze week een album uit 1991... van een artiest waarvan de muziek een crossover is... van John Lennon, Jimi Hendrix en Motown. Dat is de soulmuziek. En we hebben natuurlijk... Een oude top 40 uit week 31. Het jaar ga ik je nog niet vertellen. Het is in ieder geval wel het geboortejaar... van Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Beter bekend als Lady Gaga. En de Nederlandse zanger, rapper Brace. Hij heet Eddie Brace, Rachid McDonald. Op nummer 1 in die oude top 40, week 31, 19. Nog wat, staat een nummer van een Nederlands rap duo. We staan dus twee heren, Witteveen en Vanveen, heten ze. Het nummer komt in 34 landen op de eerste plaats. Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen. Het liedje begint met de volgende tekst. We celebrate seven weeks. Dan gaat het verder. Oudste nummer deze week is uit 1956. Maar we gaan nu naar zondag 29 augustus 1965. Ladies and gentlemen, the Beatles. The Beatles! The Beatles to do another film song now but from a different film because we've made two you know. he's that man in the life go away with that light will you? oh thank you it's also our latest record over here that I means it's a new single and it's a delightful ditty called help de actie van de tros, die tot doel heeft de REM te behouden. De contributie bedraagt 1 gulden per persoon per jaar en wordt later geïncasseerd. U wordt deelnemer aan de tros door een brief of kaartje te sturen met de zin Ik meld mij aan als deelnemer aan de tros. Daaronder zet u uw handtekening en natuurlijk vermeldt u ook uw naam en adres. Stuur uw brief of kaart aan de REM, Herengracht 543, Herengracht 543,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 A flowers in the morning. Wild roses as the sun begins to shine. Sweet perfume in tiny jeweled caskets. If I thought you'd ever change your mind. I would take you where the music's sweetest you winter fruits and summer wines show you things you've only read in storybooks. if I thought you'd ever change your mind I will bring you happiness wrapped up in a box and tied to the yellow bow I will bring you summer rain and rainbow skies to make your garden grow and in the winter snow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 My songs will keep you from the cold I will bring you flowers in the morning Wild roses when the sun begins to shine De EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen neemt Silla Black op 28 juli 1969 If I Thought You'd Ever Change Your Mind Op. Het is een compositie van John Cameron. Het nummer wordt op 21 november 1969 op het Parlophone platenlabel uitgebracht. Op de B-zijde staat It Feels So Good. De single komt op 13 december 1969 binnen in de Britse hitparade... en blijft op 20 steken. Silla Black was de enige vrouwelijke vertegenwoordiger... van de Mercy Beat in de jaren 60 die internationaal bekend werd. Ze wordt geboren in Liverpool 1943 en overlijdt vanwege val op 1 augustus 2015. Had je het nummer eerder gehoord? Nee, ik niet, eigenlijk moet je eerder bekennen. Nee. Goed, muziekvrienden, daarvoor natuurlijk muziek van de Beatles. Op donderdag 29 juli 65 gaat de film Help in de Pavilion Cinema in Londen in première. Net als bij de première van A Hard Day's Night, een jaar eerder, zijn Princess Margaret en Lord Snowden aanwezig. Help is geregisseerd door de Amerikaanse regisseur Dick Lester. Wij luisterden naar een live-opname van het nummer, opgenomen op zondag 29 augustus 1965 in de Hollywood Bowl in Los Angeles. Straks de langste van de week. Het is een album uit 1991 van een Amerikaanse artiest, waarvan de muziek een crossover is van John Lennon, Jimi Hendrix en de soulmuziek van Motown. Ja, ik denk dat ik het wel weet. Maar voordat we daar aan toe zijn... gaan we eerst even een tipje van de slui oplichten. wat betreft die oude top 40 die we hebben uit week 31... met op nummer 1 een liedje van een rap-duo uit Nederland. De heren Witteveen en Van Veen. Het liedje komt op 34 landen op de eerste plaats. En het begint met de tekst We Celebrate 7 Weeks. Maar goed, voordat we daar dus aan toe zijn... gaan we eerst een liedje draaien uit de Tipperanen wel nummer 25. Het is een formatie uit Zuid-Holland... En ze heten de Pasadena Dream Band. Het werd hun grootste hit. Dit is de, de tippa nummer 25. Vakantienummer kan ik me bijna niet voorstellen. Ongelooflijk. Het werd in de tijd geschreven door Peter Roos en Willem Snijders. En de zangres op het nummer is Claudia Sommeroe. Bijzonder is dat de Persadine Dream Band nog steeds optreedt als coverband. Overigens met een andere zangres, Mieke de Jong. Dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Hij wordt geboren op 26 mei 1964 in New York. En zijn vader is journalist en zijn moeder is bekend als Helen Willis... uit de tv-serie The Jeffersons. Ik heb het over Lenny Kravitz. Hij groeide op in Los Angeles en wordt vaak bestempeld als retro-rocker. Vanaf zijn eerste album uit 1989 gebruikt hij analoge apparatuur om zijn muziek op te nemen. In die periode nam iedereen digitaal op, maar Kravitz wilde het geluid creëren van zijn grote voorbeelden zoals John Lennon en Jimi Hendrix. Zijn muziek is een samensmelting van Motown muziek en deze twee legendarische artiesten. Mama Set, is zijn tweede album en klinkt meer gepolijst als zijn eerder Let Love Rule en is deze week de langspeelplaat van de week. De rauwheid is er vanaf, maar daarvoor in de plaats horen we een meer eigen geluid van hem. We horen meer zijn zwarte kant en er zijn duidelijk meer invloeden van Curtis Mayfield en Sly and the Family Stone. Veel van de songs op deze LP gaan over de verbroken relatie met actrice Lisa Bonet uit de Cosby Show. Op de plaats speelt Guns N' Roses gitarist Slash op twee songs mee. Samen met de zoon van John Lennon en Yoko Ono, Sean Lennon, schreef hij All I Ever Wanted... Een nummer, overigens, volledig in de stijl van John Lennon. Sean speelt piano tijdens de opname van dit lied. Het is een album vol jaren 60-invloeden, maar met een eigen tijdse insteek. Het album Mama Said van Lenny Craffords uit 1971 is deze week. De Het speelblad van de week. wonder snow van de week. Deze week het album Mama Set uit 1991 van Lenny Kravitz. De meeste liedjes schreef hij zelf op het album maar dit werd uh, toch al geschreven in 1971. Liedje wat we net hoorden. Fields of Joy. Door het New York Rock'n'Roll Ensemble. Goed, we gaan er dadelijk nog veel meer muziek van draaien. Maar eerst gaan we naar... Een oude top 40. Week 31. Maar welk jaar? Het is het jaar waarin de 20-jarige Mike Tyson voor de eerste keer wereldkampioen boksen wordt. En daarmee wordt hij de jongste wereldkampioen aller tijden. En ik heb het natuurlijk over het boksen zwaargewicht. Goed, muziekvrienden, we hebben een oude top 40 gevonden. En eens even kijken, er staan vijf Nederlandse producties in, waarvan drie Nederlandstalig... Twee Italiaanse, 35 Engelstalige en 13 vrouwelijke acts. Dat viel op in deze lijst. En Koos is de sluiten. Kunnen we dit liedje ons nog herinneren? Elk jaar. Ik slaap vanaf terwijl op de bank. Ga ervoor stotteren. alsjeblieft. Dankjewel. Koos. Ik slaap vanaf en op de bank. elektrische deken klinkt misschien een beetje gedateerd, toch? Goed, 40 dus in die top 40. Ik slaap vannacht wel op de bank. Koos Albert, hij overleed in... Uh, wat was het? 2018, denk ik. Ja, dat zal het geweest zijn. 39, een naakt model. Dat trekt altijd aan. Vooral als je dat roet op de radio. Maar ze kon ook best zingen. En dat bewees ze met haar eerste hitje. Samantha Karen Fox, zo heet ze officieel, ze komt uit Engeland. Ze brachten allemaal seksueel getinte liedjes uit, zoals deze. Dus Touch Me. Daarna hadden we Do Ya Do Ya Wanna Please Me. And Nothing's Gonna Stop Me Now. En daarna veranderden ze een beetje. Met het nummer Love House. Dat was echt een house liedje, zeg maar. Dit was dus Touch Me. I Want Your Body op nummer 39. De Britse band Amazulu. Ze bracht hoofdzakelijk Britse ska-pop muziek uit. Lied jij, Too Good to Be Forgotten? De eerste nieuweling in deze top 40. Het is een band met drie dames en één heer, en die mocht drummen. Nummer 37. De -piet van Koos, barbecue. 37, André van Duin met het volledige team van de Harry Nack Show. Oh, Een liedje van de, de Beach Boys, Barber Anne. En hij maakte ervan barbecue. Ja, typisch André van Duin. Supergoed, superleuk, enorm creatief. Dat is dus 37 in deze oude top 40. Ja, we komen bijzondere liedjes tegen. Zoals ook deze. Van... Uh... Ik ben Hij startte als drummer in 1977 bij de band The Clash tot in 1982. En daarna deed hij van allerlei uh, dingetjes in de punkmuziek. Zat in allerlei verschillende bands. En... Hij heette stopper Topperheaden and Leave It to Luck. Inmiddels zijn we beland bij de tweede Nieuveling. En Wel op nummer... Uh... Weet je we nog wie dit is? is? Een Amerikaanse groep. Het heet uh, Let's Go All the Way. Maar hoe heet het ook alweer? Denk goed na. Ja, Sly Fox. <middels> Nieuw dus op 35 en 34. De derde nieuweling, de zangeres, zij begon in de damesgroep de Dolly Dots... Ze heeft van alles gedaan. Geacteerd, liedjes gezongen, een hoop gekkigheid gedaan. Anita noemde zich op dit singeltje. Ja, een beetje Dolly Dots liedje toch Anita Helker zo heet ze Ja, ik weet niet precies welke Dolly Dot dat nou was in ieder geval. Ja, ik heb een foto hier voor me. Donker haar maar. Ja, de punten zijn weer blond dus een vriendelijke dame sowieso. Heet het ook Higher Love? Het is van Stevie Winwood. Hij begon als uh, muzikant in de Spencer Davis Group. Eerst op het orgel, later ging hij uh, gitaar spelen. En dit is dus het liedje Higher Love. En volgens mij... Uh, de Vrouwelijke Zangpartij heeft het liedje gezongen door Chaka Khan. Bent je uit, Engeland? Klinkt een beetje Afrikaans, toch? Zou je denken. Ze deden ooit met het Eurovisie Songfestival mee. Tenminste, dat kan ik me herinneren. Ja. ja, klopt. Ik moest het even nazoeken. 1981 deze mee met het Eurovisie Songfestival met Making Your Mind Up. En dit is een liedje van later, New Beginning. De hoogstnieuw binnenkomen plaats. Van een Britse, ja, New Wave, punkbandje. De House Martens met het geweldige happy hour. Ook al zo'n vrolijk zomersliedje. Heerlijk om die oude nummers weer tegen te komen. Deze top 40 muziekvrienden. Maar weten we al uit welk jaar we deze top 40 hebben. Week 31... Nummer 1 staat een lied van een Nederlands rap duo, bestaande uit uh, uiteraard twee mensen. De heer Witteveen en de heer van Veen. Ik ga hem voornamen niet noemen. De ene was een DJ en de andere was een master of ceremony. Het liedje begint met de tekst We Celebrate Seven Weeks. Wat we nu vieren is nummer 30. Het goede doel van een prachtige album. Mooi en onverslijkbaar. Misschien wel een van de allermooiste liedjes die ze maakt. Ze heeft nooit zo'n grote hit in Nederland. Ze staat dus op 30 in deze top 40. Alles geprobeerd. Ik heb ten afscheid de Dus het goede doel, alles geprobeerd. 29 nu, een liedje wat in Engeland uitkwam. Onder de titel We Don't Have To, puntje, puntje, puntje. Preutsen kan bijna niet, toch? Ja, dat zou je meer verwachten van Amerika. Het liedje heet gewoon We Don't Have To Take Our Clothes Off. Weet je nog van wie dat is? Een zekere Jermaine. Nee, niet die Jackson. Over Jacksons gesproken komen we dadelijk uitgebreid tegen. Nee, Stuart heette die met zijn achternaam. Hij staat op. Zet uh, even kijken. Ja, en over de Jacksons gesproken. Nummer 28. Ja, er is ze dan. Janet zelf. Van haar legendarische album Control, waar een heleboel singles van afkwamen. Er staan er twee van in deze oude top 40. Ja, er zaten leuke clips bij. Met veel gedanst. Ja, zo heet het: What have you done for me lately? Nummer 27! Misschien wel een van de allermooiste nummers van Queen. Ze speelden het meestal als laatste tijdens concerten. Schreven de Freddy, 27 in deze top 40 week. 31 Friends will be friends. Muziekvrienden zijn er al achter uit welk jaar we deze oude top 40 hebben. Goed, we zijn inmiddels beland bij uh, nummer 26. 26. Juist, we komen een zangeres tegen. We komen meerdere zangeressen tegen dadelijk met echt ongelooflijk grote hits. Alicia hier. Uit Amerika komt ze. Vette Synthesizers. Geproduceerd door Mark S. Berry. Nou, die, had, die produceerde wat. Had enorm veel gouden platen, et cetera, et cetera. Alicia. Ze heet uh, eigenlijk uh, Alicia N. Edkin Staat dus op de 26 in deze top 40. Dan nu totaal andere muziek. Britse zanger... Hij zat vroeger in de band Smokey. En we kennen hem ook samen met uh, de Witten zoals uh, Suzy Quattro. Maar dit was toch een hitje van hemzelf: Chris Norman met Midnight Lady. En hopp in door naar de damesmuziek. Ik je al 13 vrouwelijke acts staan er in deze top 40, want dat is opvallend veel. Gelukkig maar, zou je zeggen. Ja, dat het een beetje verdeeld is. Wat ik jammer vind is dat er maar drie Nederlandstalige liedjes in staan. Twee Italiaans en de rest is dus Engelstalig. Het is een Britse zangeres. Ja, echt waar. Geef een Mickey van Larry Graham of iets dergelijks. Hey, Graham Central Station. Nee, nee. Jackie Graham heet ze en dat was al, ja, het was natuurlijk wel, ja, een legendarisch nummer van haar. Set me free op nummer 24. Nummer 23. Here I am. The reach of my And she's sweeter now than the wildest grootste succes. Dat was namelijk hun debuutalbum van deze band uit Noorwegen. Aha, heten ze. Nou, al hun hits kwamen van dat ene album. Take on me, love is a reason. The sun always shines on TV. Train of thought. En deze, Hunting High and Low, zo heet dat album dus ook. Op nummer 23 in deze top 40. Om 19 nog wat muziekvrienden weten we al uit welk jaar we deze top 40 hebben. Nummer 1 dus, een rap duo uit Nederland. Het heeft iets te maken met uh, Cliff Richards en met Donna. Ja, dan weet je dat waarschijnlijk wel. 22 nu, Mark McDonald's. So many times. En Patty, hoor ik, Patty LaBelle. ongekend goed nummer. On My Own 22 21 nu een liedje wat geschreven werd voor de soundtrack van de film Labyrinth David Bowie het liedje heet In The Ground een beetje onbekend liedje tenminste voor mij maar goed het staat toch wel hoog in deze top 40 We zijn inmiddels beland bij het linker rijtje van deze top 40. We komen daar de Witmix tegen, ook al een duo. Ja, die hebben wat hits gehad. En dit is er dus één van. Annie Lennox natuurlijk. En Dave Stewart. Officieel heet hij David A. Stewart. Om verwarring te voorkomen met allerlei andere artiesten. 20. Deze top 40. Week 31. When Tomorrow Comes. dus Eurythmics 19 Oh, dat is een leuk liedje Ze wordt geboren als Michael Brown maar veranderde haar naam om een beetje verwarring te voorkomen met andere Michael Browns en ze noemde zich Miquel Brown Hallo. En deze zangeres, een beetje close to perfection, zong zelfs eventjes in de Three Degrees. Om een van de dames te vervangen die zwanger was op dat moment. Mikael Brown heet ze dus. 18 uur, legendarische zanger. Zong ooit ook bij de Doobie Brothers solo hit van hem, Sweet Freedom. Een beetje vaartmaker, zijn beide bij die top 10. De hit wordt alleen maar groter en bekender dus. Dat is ook deze. Fight for Ourselves. Spendo Ballet. Van het legendarische album Through the Barricades. Dit is een leuk liedje met een geweldig leuke videoclip erbij. In de voorbereiding van dit uh, programma, deze rondleiding in het Muziekmuseum... even de clip zitten bekijken. Ja, superleuk gedaan. Zo'n uh, zo kamer hebben ze inmiddels ook in de Efteling gemaakt. Ja, zo'n ding wat ronddraait, wat je denkt dat je op zijn kop komt hangen. En hij zong erover. Dancing on the Ceiling. 16, Lionel Richie... Plaatsje je hoger vinden we El de Barge. Ja, Ze heet eigenlijk Eldra. Maar klinkt niet zo lekker El klinkt gewoon veel spannender. Hoes Johnny 15. 15 dus, 14. Een zangeres. En ze heet Elizabeth Ann Gutman. En ze noemt zichzelf E.G. Daly. Ja, soms gaf ze zichzelf een andere naam, hè, apart hoor. Een beetje met donna-achtige liedjes say it, say it, zo heet het. Uit de stal van Prins Sheila E. Op nummer 13 met Holly Rock. We zijn bijna bij de top 10. Die lees ik voor. We draaien de nummer 1 hit van dat uh, Nederlandse rap-duo... en dadelijk ook nog een trekkende langspeelplaat van de week. Album van Lenny Kravitz, Mama Set uit 1991. Een beetje nu, Nieuw Shoes. Amerikaanse groep. En uh, het liedje heet I Can't Wait. De grote groep was het. Bestond wel uit een man of tien, geloof ik. De Britse muziek nu. Ubi 40 Ja, daar hoeven we eigenlijk helemaal niks meer over te zeggen. Die hebben wat hits gehad. Nou ja, goed. Dit was er dus één. Nummer 11 Sing Our Song. Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10. Vrienden, we hebben een top 40 week 31-1986. Daar komt hij, de top 10. Nummer 10 van datzelfde album van Janet Jackson, deze keer het nummer Nasty. Nummer 9, Disco Samba van Two Men's Sound staat in de tweede gedeelte gepland. Nummer 8, Banana Rama met het liedje van Shocking Blue, Venus. Nummer 7. Atlantis is Calling van Modern Talking. Nummer 6. My Favorite Waste of Time van Owen Paul Bradley, volgens mij toch? Met zo'n. Uh, ja. Nummer 5. Lessons in Love, level 42. Nummer 4. Italiaanse muziek Ticento van Mattia Bazaar. Nummer 3. The Edge of Heaven van Wham. Nummer 2. Papa Don't Preach, daar is ze zelf, Madonna. En nummer 1. Daar is die MC Micah G. En. Zijn vriend DJ Sven met de Holiday Rap. Here it is. It's number Friends. It was a time to relax and let your worries behind Expect you seven weeks with something grass, my mind. And what's the sign of the time.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 And also DJ and in like the life that's good So took another way I like the Micah G So I use my voice As soon as I the body the cars If the Pete big Rolls Royce so That's right My name is Micah G I use the holiday with the FIC On the suite Was a body bigger than Hollywood I grew up in this world Started in the neighborhood We're gonna ring Rangadong for a holiday Put your arms in the air Let me hear you say We're gonna ring Rangadong for a holiday I Put your arms in the air Let me hear you say We're gonna ring Rangadong for a holiday Micah G and Swear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 I-K-E-R and d and c Yo, M is Microphone And G is Genius Michael G in the house That's serious And you know that And you show that It's time, win, So let's go back We are going on a Summer holiday do do do, do, do. do. So We're going to London And New York City do do, do, do. Het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. The Music Museum. Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week. Meer guitar. Need more track.